And what do you think of this? Eh?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 Politie? Nee. Nee, nog geen nieuws. Ja, we houden u op de hoogte. Tot dan. Oh, uh, commissaris Dalsen. Ogenblikje, wachtmeester. Ik heb nu geen tijd. Het is dringend, meneer. U moet onmiddellijk contact opnemen met inspecteur Gaboet. Hij is wat? Vermist. Een half uur geleden heb ik iemand gestuurd om hem te lossen en hij was er niet. En zijn wagen? Ook geen spoor. En die antwoordt niet op onze oproepen via de radio.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 Het is een patrouillewagen eveneens. En op het trottoir ligt bloed. Sietum? Ja, het zou wel eens Sietum kunnen zijn. Waar heb je die lijst met de namen? Hier. Ja, dat kost dagen. Om dat allemaal uit te pluizen. Sietum. Sir Charles Eppsworth. Inderdaad. Hij was destijds in dienst van de sectie. Sir Charles? De directeur-generaal van Defensie? Helemaal dezelfde, hè?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 Vliegtuigen van het Klima. Klima de kern denk Lima Delta Golf 564, klimaat. Lima Delta Golf 564, klimaat. Rijden we in noordoostelijke richting. Niet aanhouden. Herhaling, niet aanhouden. Dit is niet de weg naar het politiebureau. Nog even, Sir Charles. Pas u op uw hoofd, Sir Charles, we krijgen een slecht stukje weg hier.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 Wij gaan even een kijkje nemen. Een kijkje nemen? Het huis is één ruïne geworden. Ga jij maar als je wilt. Ik blijf hier. Ik zei... Kom, Sir Charles. Met het cultuur van commissaris Dawson. Waar? Goed, dank je. De wagen van meneer Brindle is zo even links afgereden. De weg naar Deelvoort op. Deelvoort? Het oude landhuis. Dat kon niet anders. Hoeveel man hebben wij te beschikking, wachtmeester? Nou, Sir Charles. Ik zie geen hand voor ogen. Dat is ook niet nodig. Ik ken elke centimeter uit mijn hoofd. Hier de trap op naar de administratie. Altijd.